zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Straks in het NOS Radio 1 journaal eh, kijken we hoe het in Italië gaat met de berging van de Costa Concordia. Een spannende operatie daar. Eerst krijgt u het NOS journaal van Mark Visser. Bij een schietpartij op een marinebasis in de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn zeker vier doden gevallen. Zeker acht mensen raakten gewond, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Zo gaan om zeker twee schutters die het vuur openden in een hoofdkantoor van de marine waar zo'n 3000 mensen werken. Deze man kwam op tijd weg. Hij beschrijft de paniek rondom de werknemers. Er werd geduwd en getrokken. Just get out of the building, please just get out. I mean, they were going down the stairs. I mean, people were pushing, people were shoving. You know, people were falling down. Uh, after we came outside, people were climbing the wall, trying to get, you know, trying to get out over the wall to get out of the spaces. Uh, it was just crazy. Amerikaanse media melden dat tenminste één schutter is neergeschoten. De omstreden interimbestuurder van zorginstelling Humanitas stapt per direct op. Dat meldt Humanitas op zijn website. De man kreeg in juli meer dan 95.000 euro betaald voor zijn werk, meldde de Volkskrant zaterdag. Volgens Humanitas is het draagvlak voor de interimbestuurder in de organisatie weggevallen. Bovendien zouden hij en zijn gezin na de publicatie ernstig zijn bedreigd. De vakcentrale FNV eist bij de CAO-onderhandelingen voor 2014 maximaal 3% meer loon. Volgens de FNV is dat nodig om de koopkracht van werkenden zoveel mogelijk stand te houden. Verslaggever Colette van Nuenen was bij de persconferentie van de FNV. Het is opmerkelijk hoor, hoogste looneis sinds 2008. En dat uh, in tijden dat we het alleen maar hebben over bezuinigingen. Dus het was inderdaad meteen de eerste vraag van, goh, hoe durft u in deze tijden zo'n hoog looneis? En het antwoord daarop uh, van de FNV is, ja, de afgelopen vier jaar is de inflatie hoger dan uh, de loonstijging. Dus het wordt echt tijd om daar wat aan te doen. En uh, dus die, die maximale eis van 3%. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat een veel te hoge loonijs... die op geen enkele manier zou sporen met de economische situatie. De koopkracht van ambtenaren en leraren stijgt volgend jaar met 2 In het pensioenakkoord dat vandaag is gesloten tussen werkgevers en vakbonden... is vastgelegd dat de pensioenpremie voor ambtenaren en docenten wordt verlaagd. Omdat mensen voortaan tot hun 67ste moeten doorwerken... wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd. Daardoor kunnen de pensioenpremies omlaag... en daardoor gaat overheidspersoneel er netto 2 op vooruit.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 Later vandaag zal secretaris-generaal Ban Ki-moon het rapport presenteren aan de VN-veiligheidsraad. De inspecteurs verzamelden monsters na de vermoedelijke gifgasaanval van 21 augustus. De monsters werden twee weken geleden verstuurd naar Europese laboratoria voor onderzoek.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 Middenvelder Otman Bakal keert terug bij Feyenoord. Bakal kwam bij zijn vorige club, Dynamo Moskou, niet aan spelen toe. aanvallende middenvelder speelde twee seizoenen geleden al in de Kuip. Hij tekent nu een contract voor een jaar bij Feyenoord. vallen enkele buien, meest in het noorden van het land. Het is 13 of 14 graden. Vannacht valt er vooral in de kustprovincies nog een bui. Morgen wordt het maximaal 13 graden. Eerst is er wat zon, enkele bui dan. Maar later raakt het verder bewolkt en regent het vaker en langer achtereen. ABB ah, Verkeersinformatie. 27 files nu, 90 kilometer. Dat is normaal voor de tijdstip. Bij Amsterdam staan er nauwelijks files. Maar er is wel zojuist een ongeluk op de A9 gebeurd. Van Amstelveen naar Diemen. Bij Knoopend Diemen 3 kilometer. Omdat er één rijstrook dicht is. Op de A12 Utrecht, Den Haag, is het misgegaan met een vrachtwagen. Tussen Woerden en Bodegraven 6 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En nog steeds problemen op de A13. Er is een trekker met oplegger geschaard bij Delft. Vanuit Den Haag staat er 6 kilometer zijn twee ook dicht. Vanuit Rotterdam is het ook vastgelopen... tussen de afrit Berkel en Rode Reis in Delft, 5 kilometer. Wat is het geheim van succesvolle bedrijven? Mijn naam is Ronnie Overgoor en samen met Michiel Muller... presenteer ik de Sprout Challenger Day op 31 oktober... in de beurs van Berlage. Ontdek de succesgeheimen van Pietijn Eek, Katja Schuurman... taxidienst Uber en vele andere topondernemers. Ga naar challengerday.nl en koop jouw ticket.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 Iedereen gaat het voelen. Zo heet de serie Levi van Gideon Levi... over de gevolgen van de bezuinigingen. Waarom het gevangeniswezen met pijn en moeder door ons opgebouwd... in één pennestreek naar de klonten op de Gevangenissen dicht en meer gedetineerden op één cel. Kan dat eigenlijk? Levi, vanavond om vijf voor half negen bij de AVRO op Nederland 2. Als ICT-manager bent u steeds afhankelijker van techniek. Dus als u hulp nodig hebt met telefonie, internet of ICT... wilt u die snel krijgen...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 Ducela Carasso. Zeven minuten over zes is het. Er is nog wel wat onduidelijkheid over die schietpartij in Washington op een marinebasis. Deze ooggetuige zag in ieder geval één schutter. We hadden hem in de hoog. Hij stond rond de corner en we hadden een schutter. En als hij rond de corner kwam, had hij een gun aan ons. En hij vroeg al twee of drie schutter. Ja, er wordt gesproken over vier mensen die om het leven zijn gekomen. Acht mensen die gewond raakten. Andere bronnen uh, zeggen weer zes mensen. Wessel Dion, onze correspondent in Washington. Uh, Wessel, is, is inmiddels al duidelijk of er nou één of meerdere schutters waren op die marinebasis? Nou, het laatste bericht is in ieder geval dat één schutter uh, dat die doodgeschoten is. En dan is het onbevestigde bericht is van de marine gekomen. Ja, two shooters are down. Maar dat is nog niet vanuit van meerdere hoeken is dat nog bevestigd. Dus we moeten nog voorzichtig zijn met de vaststelling of er echt meerdere schutters zijn of er echt sprake van is. Als dat wel zo is, is dat natuurlijk wel de sensatie van, van deze schietpartij. Dat er dus toch dan ja, mannen zijn geweest die een plan hebben gemaakt. En dat op een, toch een, een militaire installatie die nou ja, waar je voor toch behoorlijke klassificatie uh, die behoorlijk geheim is in ieder geval. Dat daar mannen dan plannen hebben gemaakt, dat zou echt uh, ja, op zijn zacht gezegd. Zie je op ja, dan heb je sprake van is er sprake van een gecoördineerde actie, uh, anders van een eenling. Dat moet nog duidelijk ja. worden. Is is er wel al meer duidelijk over de slachtoffers wie dat zijn. Nou, de, de, ook dat is nog redelijk vaag. De, de, meerdere doden zouden er zijn. Het cijfer van vier circuleert dat er vier doden zijn... waaronder dus een uh, politieagent. En ook zijn er dus meerdere gewonden. En daar hoor ik dan weer het cijfer tien noemen. Maar ik denk dat we met al die cijfers uh, moeten we heel voorzichtig zijn. Die zijn allemaal pas ja, uitkomen, pas van één kant... nog niet helemaal uh, bevestigd. Dus het is allemaal nog een, uh, een fluid situation, zo we het hier noemen. Het, het ontwikkelt zich allemaal nog heel erg snel. En als je die beelden ziet... Hè, want ik, ik kijk af en toe uh, behoorlijke ja. uh, chaotische tafereelen rondom zo'n marinebasis. Ja, ik denk toch dat het niet zo heel chaotisch is hoor. Je moet uh, rekenen, toch deze stad, uh, het, het gebeurt op zo'n 10 kilometer afstand van het Witte Huis allemaal. Dus ze zijn hier wel voorbereid hoor op dit soort zaken. Je ziet helikopters inderdaad, zie ik nu af en aanvliegen. Mensen worden dan, uh, agenten, naar boven, naar beneden getakeld. En uh, er wordt wel hard heen en weer gerend, uh, maar het, uh, het is toch, uh, het gaat goed georganiseerd burgemeester Vincent Gray die is nu net uh, ter plekke gekomen. Die gaat waarschijnlijk zometeen over een minuut of vijf een persconferentie geven. Uh, uh, het, is, het is redelijk in de hand allemaal op, op zich. Maar ja, de informatie is nog niet heel scherp natuurlijk. Nee, goed. Zoals je zegt, inderdaad, het zal goed georganiseerd zijn... maar het oogt voor mij als leek chaotisch. Ja. We gaan er maar aan staan om dit allemaal te coördineren. Uh, Wessel de Jong, nou, als de burgemeester heeft gesproken... en daar nog nieuwe informatie uitkomt... dan horen we dat uh, van jou op uh, deze zender. Volgens de VN-inspecteurs is er helder en overtuigend bewijs... dat er in Syrië op grote schaal chemische wapens met sarin zijn afgevuurd op 21 augustus. Dat zijn uitgelekte bevindingen van een rapport... dat vandaag aan de Veiligheidsraad wordt gepresenteerd. Bert-Jan Verbeek is hoogleraar internationale betrekkingen... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond. Ja, er is dus een, een chemische aanval uh, geweest. Is de uitkomst ook echt conform de verwachtingen... Ja, in de zin van dat we niet hadden verwacht... dat de commissie zou gaan vertellen... wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor dergelijke aanvallen. Dat zat niet in het mandaat van de commissie. Ze mochten alleen maar kijken naar de vraag of er... en eventueel welke chemische wapens er zijn gebruikt. Ja, en dat zou dan Sarin zijn. Dat is uitgelekt omdat ze het rapport gaven... en een fotograaf of een cameraman stond daarbij en zoomde daarop in. En heeft dat kennelijk gezien? Dat het Sarin is, dat is denk ik niet echt een verrassing, hè? Nee, dat was al een van de mogelijke uh, dragers van chemische wapens die uh, waarover werd gesproken. Um, wat wel um, uh, opvallend is, is dat uh, dat we nu moeten afwachten wat dit gaat betekenen voor de uh, de discussie die tussen Rusland en de Verenigde Staten gaande is over hoe nu verder uh, met het plan van Lavrov en Kerry om te gaan. Als uiteindelijk toch dit rapport ertoe leidt dat er heel veel discussie komt over dat het regime verantwoordelijk zou zijn, uh, komt wellicht wel deze deal weer voor een deel onder druk te staan. Ja, en, en, en dat, dat, dan kom je bij die vertraging uit ook, hè? waarvan wordt gezegd dat Rusland daar bijvoorbeeld op uit is. Ja, precies. Um, eigenlijk de deal van afgelopen zaterdag tussen Kerry en Lavrov uh, wordt meestal geïnterpreteerd als dat het wel een, een half jaar gaat duren voordat daadwerkelijk al die zaken zijn gebeurd die men heeft afgesproken als het regime volledig meewerkt. En dat betekent eigenlijk dat uh, Rusland en Syrië... in zekere zin tijd hebben gekocht door het regime van Assad. Um, en dit kan natuurlijk wel weer die, uh, uh, die, dat tijdschema en, uh, op, op zijn kop zetten... en iets meer druk gaan uh, betekenen. Ja, en, en, en wat ook nog speelt... is dat de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Natie... Uh, naar aanleiding van de bevindingen van de inspecteurs... graag uh, onderzoek wil doen nader onderzoek... naar veertien andere incidenten uh, in Syrië... waarin gas een, een rol heeft gespeeld, mogelijk... En hoe moeten we dat dan Sorry. zien? Die commissie is inderdaad, inderdaad heel interessant. Die is al uh, ruim twee jaar bezig. Die is ingesteld in 2011 door de VN Mensenrechtencommissie. Dat is een onderdeel niet zozeer van de Veiligheidsraad... maar van de zogenaamde Economische en Sociale Commissie van de VN. Uh, die zitten in Genève en die hebben een, een kleine groep... een panel noemen ze het, uh, ingesteld... die al vier rapporten heeft gepubliceerd... over de vraag of er oorlogsmisdaden zijn ge, uh, gepleegd. En sinds maart 2013 mag deze commissie, de, dit panel... Mag ook kijken naar de vraag van of er sprake is van uh, slachtingen in Syrië. En het interessante is dat, in tegenstelling tot de commissie... die nu het rapport uitbrengt, dat deze commissie wel degelijk mag kijken... naar wie er verantwoordelijk is. En het feit dat nu de voorzitter van dit, uh, dit groepje, dit panel... heeft aangekondigd om 14 incidenten met chemische wapens te gaan onderzoeken... betekent dat er dus waarschijnlijk wel degelijk uitspraken zullen komen... Uh, door een VN-commissie uh, over wie verantwoordelijk is. En we weten eigenlijk ook al in het verleden dat die commissie... Uh, Soms beide partijen al heeft aangewezen. In ieder geval als het oorlogsmisdaden betreft. Niet zozeer als het gebruik van chemische wapens betreft. Maar wat dat betreft kunnen we zeker verwachten dat de komende weken, uh, er meer debat zal komen over verantwoordelijkheid. En naarmate er, denk ik, meer over verantwoordelijkheid van het Assad-regime wordt gesproken, zal er meer druk op de Amerikanen komen om toch, ja, iets van straf, uh, uit te voeren. Terwijl juist, het uh, onder de deal van Laval van Kerry lag... dat eigenlijk de Amerikanen hebben gezegd van... nou, we gaan niet onmiddellijk straffen als het Syrische regime... zijn chemische wapens inlevert en vernietigt. Dan, uh, dan zijn we daar ook tevreden mee. Dus in die zin komt wellicht toch weer uh, die afspraak onder druk te staan. Ja, maar de vraag is natuurlijk wel... krijgen die, die onderzoekers van die VN-commissie toegang tot Syrië? Kunnen ze echt een antwoord op die vraag geven wie wat gebruikt heeft? Ja, daar, daar, daar is grote onzekerheid over. De commissie die nu rapporteert, die was eigenlijk al ter plaatse. En toen was het eigenlijk niet zo makkelijk voor het Syrische regime... om te zeggen van nou, we laten jullie helemaal niks zien. Maar deze commissie uit Genève, die moet daar nog helemaal heen. Aan de ene kant zouden we kunnen verwachten dat uh, Amerika en Rusland... proberen het eens te worden om druk uit te oefenen op Syrië... om deze commissie toe te laten. Maar dan nog zal er weer gesteggeld worden over wat ze wel of niet moeten gaan doen. En uh, anderzijds is het ook zo dat als de commissie niet wordt toegelaten... dat ze deze commissie heeft namelijk... de commissie uit Genève bedoel ik nu... heeft wel degelijk de toegang tot gegevens van satellieten... van foto's, van forensische rapporten... dat zij toch ongetwijfeld, of ze nou wel of niet erheen gaan... met een uitspraak zullen komen over hoe waarschijnlijk het is... dat één of meerdere partijen, beide partijen... Uh, verantwoordelijk zijn, dus de... Het is bijna onvermijdelijk dat de discussie over de verantwoordelijkheid weer terugkomt. Of ze nou worden toegelaten of niet. Goed, Bertjan Verbeek, dank voor uw toelichting. Wat er allemaal gaande is nu op het gebied van Syrië en de chemische wapens. Graag gedaan. Dan René Passet, hoe is het inmiddels met de avondspit? Het gaat de goede kant op. Veel files beginnen al op te lossen. En de A13 is gelukkig ook weer vrij bij Delft. Ze was daar een uh, trekker met uh, aanhanger geschaard. Maar op de A9 nog problemen van Amstelveen naar Diemen na een ongeluk. Daar ligt wat olie op de weg bij Knopen Diemen. En daarom houden ze daar een rijstrook dicht. En zaten er vier kilometer file vanaf het AMC. Het is wel de enige file bij Amsterdam van dit moment. Bij Utrecht een lange file naar Den Haag op de A12. Tussen Harmelen en Bodegraven, 11 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Ze houden de rechte rijstrook daar dicht. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. Er is vanavond een ledenvergadering van de VVD in Roermond. Daar is heel wat aan de hand. Uh, Jeroen de Jager, we eerder al dat de VVD daar min of meer uit elkaar valt. In ieder geval een afsplitsing van de man die uh, lijsttrekker zou worden... Ja. Uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Jos van Rij, oud-wethouder, uh, stopt er ook mee. Jij bent bij café Zaal de Ster, waar dit allemaal uh, vanavond besproken zal worden. Ja, zeker. In een uh, buitenwijkje van uh, Roermant, uh, de Ruid, Raadhuisstraat... Uh, naast Kapsalon uh, Jansen en uh, tegenover de apotheek uh, van Maas-Niel. Uh, ze zijn gearriveerd, althans een deel, want er is een voorvergadering ook. Uh, ik heb uh, Dree Peters naar binnen zien gaan, dat is de fractievoorzitter. Ik heb ook Jos van Rij hier uh, langs zien komen. Uh, Jos van Rij maakt nu geen deel uit van die... Uh, van die uh, uh, fractie van de VVD. Die was wethouder ooit. Uh, en die wilde eigenlijk als lijstduwer Inderdaad, mee gaan doen. Uh, aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Maar gedoe dus over uh, het feit dat, dat. Mark Rutte heeft gezegd. Uh, dat hij vanwege strafrechtelijk onderzoek. dat tegen hem loopt. beter niet kan deelnemen aan die, aan die gemeenteraadsverkiezingen. Nou, dat ligt allemaal zo principieel hier. voor uh, de leden van de VVD dat ze. Uh, Zeggen, nou dan stoppen we ermee. In ieder geval Dre Peters zegt dat. Jos van Rij weten we nog niet 100% zeker wat hij gaat doen. Hij reed hier voorbij in zijn BMW, zag ons staan, reed hard door. Wij dachten, ja, hij kan nergens anders binnen. Maar het is hem toch gelukt, want uh, tien minuten later zagen we hem hier in de bovenzaaltje uh, voor het raam staan. Geheime nou, tunnel kijken, in Roermond. Dus, uh, ja, het, het lukt hem toch. Dus uh, nou ja. Dus uh, was er alleen nog maar Dree Peters die ik even kon, uh, kon spreken. En uh, ik vroeg hem uh, wat, vanavond, uh, ja, wat hier te gebeuren staat. We gaan hier uh, in ieder geval vanavond een vergadering houden... Met, uh, zoals we het de leden hebben laten weten om uh, te vertellen... dat ik mij terug heb getrokken als lijsttrekker uh, voor de VVD in Roermond. Dat is niet nogal wat? Ja, het is natuurlijk het beste. Uh, als, je, als ik voor mijn eigen belang zou gaan... dan zou ik voor de nummer 1 van lijst 1 gaan... Maar uh, ik ben altijd vanuit gegaan dat iedereen vrij bij ons op die groslijst zou kunnen staan. En dan gaat de minister-president even roepen dat dat niet zou kunnen. Ja, want de, de essentie is dat uh, Mark Rutte, de partijleider, die heeft gezegd: Van Rij, die moet niet op die kandidatenlijst. Want er loopt een strafrechtelijk onderzoek. En dat is niet in belang van de VVD als zo iemand zich kandideert. Want onze integriteitsverklaring zegt dat dat niet kan. Ja, ja goed, maar dat, die is allemaal, dat is allemaal prachtige verhalen, maar dat is allemaal nog niet aan de orde. Kijk, als iedereen, als ik morgen zou zeggen dat jij schuldig aan bent, dan zou je niemand doen. Door kunnen, totdat het, het uitgezocht is. Ja, zo zitten we toch ook niet in elkaar. Je bent pas schuldig op het moment dat de rechter dat uitgesproken heeft. En nu gaat meneer Rutte, die gaat op het stoel van de rechter zitten... en op het stoel van het Openbaar Ministerie. En hij gaat het eerste recht van een burger in dit land heeft... is zich kunnen kandideren voor een openbare functie. Dat gaat hij ook nog even verbieden. Maar hij zegt altijd gedoe in hoe mond dat is schadelijk voor de VVD? Ja, dat is prima. Daar gaan we het nu van losmaken. We gaan hem nu niet meer gijzelen en hij ons niet meer. En u gaat zich losmaken of we gaan ons losmaken? Uh, u en, en met mij zijn er nog een paar mensen. dus. Maar dat, dat gaan we vanavond zien. Maar er zijn een paar mensen zitten. Ja, dan gaan we vanavond zien. Nou, er is een telefoongesprek geweest met de partijvoorzitter, met Benkert ja. Korthas. Ja, bank... U stond rond de telefoon, de speaker stond aan. Hoeveel mensen stonden rond die telefoon? Er zijn er precies drie geweest. Ja. Fractie, vice-fractievoorzitter, ja, u als fractievoorzitter? Niet, nee, ik was er niet bij. Dat is het mooiste. Ik was bij toen het gebeld werd en dan heb ik gezegd: Nou, ik hoor het wel. En daar waren dus drie mensen die bank... Wie waren dat? Nee, dat kan ik allemaal niet vertellen. Dat gaan wij vanavond. Dat waren in ieder geval Jan Puper, de vice-fractievoorzitter. Ja, ja, ja, Jan dat was erbij. Er ja, en de secretaris, die wat net bij mij aankomt, die was er ja. ook bij. Want wij zijn wel zo sportief, Want we gaan bank vertellen. Bank, Nou, nee, wat er gebeurd is, gebeurt de kamer De VVD heeft hier elf uh, fractieleden. Ja. Ja. ja. Hoeveel stappen erop? Dat ga ik ook niet vertellen vanavond. Uh, is het er één? Zijn het is het er het een... Sowieso, dat ben ik zelf. Dat zie je vanavond. Als je net Jan Buber gesproken hebt, dan zijn we dan sowieso met twee. Ja, in ieder geval twee, dus stellen die opstappen. Maar uh, ja, de verhalen zijn dat er uh, zeven van de elf uh, raadsleden zullen opstappen. Ja, en dan blijft er heel weinig van die VVD-fractie hier in Roermond over. Jij ja, volgt dat. Jeroen de Jager hoorde u vanuit Roermond. Eén dag voor Prinsjesdag probeert minister Ascher van Sociale Zaken de moeder in te houden. De werkloosheid stijgt behoorlijk, dat is al uitgelekt. En Ascher trekt geld uit om die werkloosheid in te dammen. Vandaag was hij in Eindhoven om daar banen voor jongeren te zoeken. En hij had goed nieuws. Het is ook gelukt. We hebben voor 4500 jongeren een nieuwe plek: een leerwerkplek of een werkervaringsbaan. En dat maakt natuurlijk een wereld van verschil voor deze jongeren. Voor deze jongeren wel. Ondertussen worden er elke dag honderden mensen ontslagen in Nederland... als, als je het in dat perspectief bekijkt. Hoe kijkt u er dan naar? Nou ja, juist vanuit dat perspectief willen we een stapje extra zetten. Ik heb hier vandaag ook kunnen melden dat er weer 30 miljoen extra beschikbaar is... voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Want we willen zorgen dat deze generatie met al dat talent... Niet thuis op de bank zit, als een soort verloren generatie. Maar gewoon aan het werk tussen de collega's. En dat lukt ook. Als je het land ingaat en je praat met de bedrijven, met de gemeenten, met de onderwijsinstellingen. Dan lukt het ons om afspraken te maken voor duizenden jongeren. Dat vind ik zeer de moeite waard. Aan de ene kant zijn er jongeren die nu kans krijgen om tegen een vrij laag salaris een werkervaringsplek te krijgen. En aan de andere kant worden mensen de laan uitgestuurd. Wat is dat voor beeld? Nou ja. We proberen natuurlijk te zorgen dat iedereen aan het werk kan blijven. En dat mensen, als dat in hun huidige baan niet lukt, omscholing kunnen krijgen. En via een sectorplan ergens anders aan de slag kunnen. Daar heeft het kabinet ook geld voor over. 600 miljoen euro om samen met de werkgevers en de vakbonden mensen om te scholen en aan het werk te houden. We hebben de CPB-cijfers gezien. En daaruit bleek dat door die extra bezuinigingen van 6 miljard... dat daardoor de werkgelegenheid nog verder is afgenomen onder uw leiding. Uh, we hebben eerder deze zomer voorspellingen gehad over wat er met de economie ging gebeuren. En we hebben nu gezien dat, uh, uh, dat eigenlijk ons pakket er zo slim uitziet... Uh, dat, dat, dat dat nauwelijks negatieve effect heeft. En dat we intussen aan de slag gaan om mensen aan het werk te helpen. Dat maar bent u dan ook optimistisch over de werkgelegenheid... en die cijfers die we nu gezien hebben? Ik vind de werkloosheid in Nederland op dit moment ons grootste probleem. Geen misverstand daarover. Uh, we zitten op een niveau dat veel te hoog is. En daarom ben ik ook iedere dag bezig om jongeren aan het werk te helpen... om afspraken te maken, om mensen om te scholen. Daar zullen we het komende jaar heel hard mee door moeten gaan. Maar er is ook een andere kant. Uiteindelijk zullen we het moeten hebben van economische groei. Na een paar jaar van krimp... Wordt er nu verwacht dat het volgend jaar weer beter gaat? Laten we dat benutten. Uh, laten we door slimme maatregelen zorgen dat die groei kan doorzetten. En dat steeds meer Nederlanders weer aan het werk gaan. U begon nu, praatje hier, met de opmerking... eindelijk voel ik me weer even minister van Werkgelegenheid. Hoe bedoelde u dat? Nou ja, we hebben natuurlijk die, die sombere cijfers, maar wat je wil is dat iedere Nederlander zijn eigen brood kan verdienen. En we zitten wat dat betreft in een waardeloze tijd, maar dan maakt het ongelooflijk veel uit als je voor 4,500 jongeren afspraken kan maken: dat die straks hun brood verdienen, leren wat het is. en die ongetwijfeld daarna een betaalde baan vinden waar ze weer verder mee kunnen. Ook al is het misschien maar een relatief kleine groep vergeleken met al die werklozen die alsnog een baan verliezen. Nou ja, Vorige week was ik in Dordrecht om, plaatsen, om voor 1100 plaatsen afspraken te maken. Deze week hier, 4500 plaatsen. Als je het optelt, gaat het echt over grote getallen. En dat maakt een wereld van verschil voor deze jongeren. Het is niet genoeg. Er zal een tandje bovenop moeten. Vandaar ook weer extra geld voor die aanpak van jeugdwerkloosheid. Maar laten we, er, laten we die jongeren niet opgeven en niet cynisch gaan doen. Maar proberen ze allemaal die plek te geven. Dat zijn minister Asscher van Sociale Zaken. Irene Oostveen sprak met hem in Eindhoven dus. Het cruiseschip Costa Concordia komt langzaam weer boven water. Vanochtend begonnen de bergers met het vlottrekken van het schip... dat in januari vorig jaar slagzij maakte bij het Italiaanse eilandje Giglio. Op het schip zaten toen ook zangeres Justine Pelmelai... en haar vriend Ronald van Driel. Goedenavond, meneer Van Driel. Goedenavond. Heeft u die, die operatie vandaag gevolgd? Jazeker. Het eerste wat ik deed uh, toen ik de laptop opende... was eventjes toch checken. Ja, En, en met wat voor gevoelens keek u daarnaar? Ja, ja uh, moeilijke, moeilijke gevoelens. Toch wel. Ja, want, want het, het, het kwam weer boven wat er destijds gebeurde, neem ik aan. Ja, je ziet natuurlijk weer alle beelden. We hadden echt, uh, de dagen ervoor echt een hele leuke tijd. En dan uh, ja, zie je die, die, die bovenkant en denk je, ja, daar lagen we in de zon. Maar, ja, dat, dat schiet allemaal snel door je hoofd heen, ja. Ja, En die rechtszaak in Italië hierover, die is nog steeds uh, bezig. Hè? Is, is het voor u financieel gezien wel afgerond of ook nog steeds niet? Ja, voor mij is het inderdaad afgerond. Uh, ik heb er gewoon zelf een streep onder willen zetten. Omdat ja, anders wordt het een jaar uh, slepende kwestie en ja... Ik wilde gewoon ja, echt een dikke streep eronder zetten. Ja, en, en, en, en zal het dan ook helpen om dat te doen... dat dat schip nu, hè, als die operatie tenminste goed gaat... Uh, uh, weer recht overeind wordt gezet, naar de kant wordt gebracht? Ja, ja, ik, uh, ja eigenlijk wel. Ja, kortom. Ja, he, heeft u nog wel eens contact ook met andere mensen die, uh, die aan boord waren toen? Ja, we hebben heel goed contact. Uh, Justine en ik met de, de pianist die daar speelde. Ja. Uh, dat is een Italiaanse pianist en die woont in Sicilië. En daar hebben we eigenlijk nog wekelijks, zeker maandelijks, contact mee. Ja, en, en daar leeft het, neem ik aan, ook nog steeds wel voor. Ja, ontzettend. Ja, ja, we zijn, ja, het, het mooie van, van, van, van, van heel dit verhaal is wel dat we een vriend erbij gekregen hebben. Maar we hadden het beter maar niet mee kunnen maken. Nee, begrijp ik. Goed, nou ze gaan uh, tot laat in de avond in ieder geval verder. Uh, blijf toe ja. kijken? Zo nu en dan? Ja, ik, uh, ik blijf het zeker volgen, ja, absoluut. Oké, okay, Ronald van Driel, dank u wel. U ook bedankt. Yo, goedenavond. Dan gaan we eens even kijken of er nog uh, nieuws te melden is vanuit Washington. Onze correspondent uh, Wessel de Jong. Uh, Wessel, uh, jij vertelde een kwartiertje geleden... dat de burgemeester een persconferentie uh, zou geven... over uh, wat er precies gebeurd is op die marinebasis... waar eerder vandaag een schietpartij uh, plaatsvond. Heb jij inmiddels meer bijzonderheden gehoord? Ja, en na de burgemeester gaf het hoofd van de politie hier een, een persconferentie. Die zei dat in ieder geval één schutter dood is. En dat er mogelijk twee eh, potentiële schutters dat die op de loop zijn. Twee mannen, in ieder geval in uniform, één met een pistool in een, in een, in een marineuniform, misschien, dus misschien geen marineman... maar gewoon een, een pak aangetrokken en een, een Afro-Amerikaanse man met een geweer. En die had dan een, een olive green, een donkergroen pak aan... ook misschien aangetrokken of misschien een militair zelf. Dus dat is onduidelijk. Nou ja, dat geeft wel aan dat de situatie hier natuurlijk toch nog heel spannend is... als er mogelijk nog twee schutters op de loop zijn. Tegelijkertijd wordt er natuurlijk ook bijgezegd... Ja, op dat soort momenten, het zijn allemaal ooggetuigen verslagen. Er lopen dan vele mensen natuurlijk in uniform rond met wapens. Dus misschien blijkt dat natuurlijk, hopelijk natuurlijk... blijkt dat allemaal onzin dat die, dat die twee schutters nog, uh, uh, ja, nog vrij rondlopen. Ja, en van die ene schutter is daar inmiddels iets meer over bekend? Nee, nee, helemaal niks. Geen enkel gegeven leeftijd of waar hij vandaan komt uh, is bekend. Het enige, is, uh, het enige staat vast is dat hij dus is neergeschoten door de politie. Ja, en, en over de slachtoffers, wat heeft de burgemeester of wat heeft de politie daarover gezegd? Nou, ook zelfs uh, die, die houders blijven heel voorzichtig... noemen eigenlijk zelfs geen cijfers nog. was zojuist een persconferentie van een arts... en die wist eigenlijk alleen maar melding te maken... van één persoon dat dus zeker is overleden... die had één schot in het hoofd gekregen... en het was totaal kansloos voor die artsen... dat ze daar nog iets aan konden doen. Maar dat was dus echt het enige geval concreet dat hij wist te noemen. Goed, Wessel de Jong, dank voor dit uh, laatste nieuws vanuit Washington... en op Radio 1 wordt u op de hoogte gehouden mochten daar nog ontwikkelingen zijn. Uh, het Radio 1 Journaal is klaar voor vanavond. Ik wens u een goedenavond en ga naar Joost Eertmans. Joost, ook jij goedenavond. Lucilla, goedenavond. Uh, ja, dat pensioenakkoord van vanmiddag uh, voor die ambtenaren, die gaan er maar weer eens mooi 2% op vooruit. Hè. Betekent dat alle koopkrachtplaatjes die allemaal weer uitgelekt waren, precies in de prullenbak weer terecht kunnen komen, want daar klopt natuurlijk weer geen hout van, want het CPB moet alles weer om, uh, omrekenen. Maar goed, het is een opsteker voor de ambtenaren, die krijgen er 2% bij. Hè, want ze, ze hebben dus een lagere pensioenafdracht omdat ze langer doorwerken. De gewone Nederlander die gaat er uiteraard wel op achteruit. En dat brengt mij bij de stelling dat de nullijn voor de ambtenaren... zoals is vastgelegd in de, de plannen, bezuinigingsplannen... prima te verdedigen is. Um, zeker, een van de zekere bezuinigingsmaatregelen wat mij betreft. Eentje van ook een niet geringe 750 miljoen euro... bevriezen van de ambtenaren salarissen. Ik vind het een hele logische van de zotte... als ambtenaren er geld bij zouden krijgen... terwijl overal iedereen uh, wordt uh, geknepen. Komt u er maar bij hoor. De stelling is dus de nullijn voor ambtenaren is zeer goed uit te leggen. Ik open straks de deur van Prinsje de nacht ervoor. Eh, 0811-21 en u bent binnen. 0811-21 of twitter mij via eens of oneens. Dan spreek ik u zo in avondspits van WNL. Tot zo. Wie pakt agressie in de ouderenzorg aan? En wie zorgt dat zorgmedewerkers zelf plezier houden in hun werk?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 De vakcentrale FNV eist bij de CAO-onderhandelingen voor 2014 maximaal 3% meer loon. Het is de hoogste looneis sinds 2008. Volgens de FNV is 3% meer loon nodig om de koopkracht van werkenden zoveel mogelijk in stand te houden. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het een veel te hoge looneis... die op geen enkele manier zou sporen met de economische situatie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Er trekken felle buien over met regen, hagel en onweer. En ook vanavond en vannacht moet het hele noorden en westen van het land rekening blijven houden met felle buien. Opnieuw kan er dan onweer en hagel voorkomen. De meeste buien blijven actief in het noorden. In het oosten en zuidoosten blijft het droog. En daar koelt het af naar plaatselijk 6 graden vannacht. Dicht bij zee wordt het een graad of 10. En ook blijft het in de kustprovincie stevig waaien. Matig tot krachtig windkracht 4 tot 6 uit west tot zuidwest. En morgen op Prinsjesdag, dan schijnt de zon af en toe, maar nog steeds is er kans op buien. Opnieuw krijgt het noorden de meeste, in het zuiden blijft het aanvankelijk droog. Maar in Den Haag is er denk ik ook verstandig een paraplu bij de hand te houden. De temperatuur stijgt naar 13 tot 15 graden en dat is nog steeds te koud voor de tijd van het jaar. Morgenmiddag neemt de buigheid tijdelijk af, maar aan het eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. En in de avond en nacht trekt dan een regengebied over de zuidelijke helft van het land. De wind waait morgen uit west tot zuidwest, is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. Woensdag en donderdag is het ook nog wisselvallig, de kans op een bui blijft groot en het wordt dan zo'n 15 à 16 graden. Na donderdag knapt het weer op, het wordt droger, de wind neemt af en in het weekend wordt het zo'n 18 graden. ABB verkeersinformatie Nog acht files zijn er over van deze avondspits. Alles bij elkaar nog 33 kilometer. Het gaat snel de goede kant op nu. Behalve bij Amsterdam, want daar zijn problemen rond knooppunt Diemen. Op de A1 Amersfoort Amsterdam is een auto stilgevallen bij knooppunt Diemen. Vier kilometer file is het gevolg, want de rechte rijstok is dicht. En ze zijn op de A9 bij datzelfde knooppunt bezig om olie uit het asfalt te halen. Dat was daar eerder vanmiddag een ongeluk. Vanuit Amstelveen tussen het AMC en knooppunt Diemen vier kilometer. Eén rijstok is dicht. Ook opvallen. De is de file op de A12, Utrecht-Den Haag. Na een ongeluk met twee vrachtwagens tussen Woerden en Bodegraven, 7 kilometer. Daar is al een tijdje de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De nullijn voor ambtenaren is prima te verdedigen. Het geluid van alle kanten dus ook van rechts. Hier is avondspits verzorgd door WNL. Bel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond luisteraars. Het kabinet wil de ruim 1 miljoen lonen die de overheid financiert bevriezen. Niks erbij, niks eraf. Het gaat om de salarissen van alle ambtenaren, semi-ambtenaren... en die van de zelfstandige bestuursorganen zoals het UWV. Zielig voor die hardwerkende loonslaven, zult u zeggen. Want weg salarisverhoging, weg inflatiecorrectie. Maar ik vind het terecht. Hun koopkracht zal zelfs met 2% stijgen in 2014... dankzij het pensioenakkoord dat vanmiddag werd gesloten. Prima verdedigbaar, want juist werknemers in de publieke sector... bevinden zich in een gouden kooi, kunnen amper ontslagen worden... en liften altijd mee naar boven. Want met de leeftijd gaat meestal de ambtenaar ook in schaal omhoog. Ze moeten solidair zijn. Je mag van een ambtenaar immers verwachten dat hij er niet voor het geld zit. Maatschappelijke betrokkenheid, sociale bewogenheid, loyaliteit tellen die soms ineens niet meer mee. Ik zeg dus, de nullijn voor ambtenaren is heel goed uit te leggen. Bel wnl 0800 1121. Ja, potverdorie, dan vraagt de FNV ook nog eens 3% loonsverhoging, alsof het niks is. Lijken wel ambtenaren. Alsof ze in een grot leven. Daar schrok ik echt van. Maar dan zag je daarnaast weer het bericht dat ambtenaren 2% erbij krijgen. Zomaar netto in het handje. Omdat ze hun premies minder hoeven af te dragen. Dus lagere premies. Want ze werken toch al langer door. En zo komen ze weer goed weg. Het ambtenarenvolk. 60% van de huishoudens gaat in koopkracht achteruit. Ambtenaren gaan er juist op vooruit. Wat vindt u ervan? Vindt u dat een mooie opsteker? Of zegt u, het is eigenlijk van de gekken. En daarmee bent u dan ook meld mee eens dat de 0-1 voor ambtenaren geen salaris er verder bij in de schalen. Prima te verdedigen is. Je kunt de reactie kwijt. Hek je eens, hek je oneens. Dat is de Twitter waarmee u mij kan bereiken. Of op 0800 1121. Dat is het telefoonnummer. Dan krijgt u in dit geval Peter aan de lijn. En Peter verbindt u razendsnel door naar de show. De lijnen zijn 1 tot met 4 gevuld. Wacht u even. Bel zo meteen nog even als u even meeluistert. Dan komt u er vast weer tussen. Een Twitter komt binnen van Peter Seurlandse. Die is ermee oneens. Ambtenaren zijn doorgaans later bij salarisverhogingen en eerder bij het inleveren ervan dan bedrijven. Ik ga eens kijken naar de bellers. Op lijn 1 uit Bijlen komt iemand en die heet Hilco Hof. Hilco, welkom. Goedenavond, Joost. Hallo. Ik uh, ben het niet eens met je stelling. Uh, en ik kan, uh, kan namens de Rijksambtenaren spreken. De afgelopen jaren staan we al jaren op de, de nullijn. Ja. En uh, ja, de, de Kamer samen met uh, de leden van het kabinet zijn er heel goed in om de vragen die vanuit de Kamer komen bij de ambtenaren neer te leggen. Ja. De afgelopen bezuinigingen die hebben al behoorlijke impact gehad... binnen de Rijksoverheid. Ja, en het lijkt erop dat, dat jij het ermee eens bent... dat de ambtenaren de speelbal van de samenleving moeten worden. Kijk, jij kaatst de bal eens even terug, Hilco. Ja, precies. Dat doe je goed. Maar, maar met respect, maar ik ben ook oud-ambtenaar. Dat wil ik er ook wel bij zeggen. Uh, het ja. punt is dat je nogal een riante, uh, nou, noem het even, secundaire arbeidsomstandigheid hebt toch? Als ambtenaar hoef je niet echt direct te vrezen voor ontslag. Of het gaat een heleboel centjes kosten voor je werkgever. Overplaatsing, het gebeurt amper. Uh, je bent vrij zeker van je baan. Ga dat eens uh, vergelijken met een ZZP'er. Nou, je stelt het nogal. Uh, ik, uh, ik spreek namens het gevangenispersoneel. En het gevangenispersoneel is op dit moment helemaal niet zo zeker van zijn uh, baan. Nou. dat er wel een goed sociaal verkeerde beleid ligt. Maar uh, de, uh, de mensen uh, die, uh, die het aangaat, die maken zich behoorlijk zorgen... omdat er geen werk is en de ambtenaar wordt wel belaren uitgestuurd. Jij denkt dat er gedwongen ontslagen worden bij de, bij de diverse DAI-instellingen? Nou, ik, ik maak me er behoorlijk zorgen over, ja. Moet het, ik moet de eerste ambtenaar die, die gedwongen ontslag krijgt nog meemaken, hoor. Ja, dat, daar heb je gelijk in. Alleen uh, de mensen die voelen dat wel zo... en. Uh, op een gegeven moment uh, hangt het wel uh, boven je hoofd. En ja, uh, hoe ga je er dan mee om? En hoe vind je een andere baan? En die zorg die is er net zo goed bij de, bij de mensen uh, de, van, uh, die bij een ja. bedrijf uh, werken die failliet gaan. Maar, maar zorg, die zorg heeft de ja. ambtenaar natuurlijk ook. Maar heel, we worden net in het nieuws zelfs dat er weer 2% bij komt in koopkracht. Netto voor de ambtenaren. Wat zegt dat? Ja, nou, uh, nou, dat het misschien een correctie is van de afgelopen vier jaar. Dat wij een achteruitgang hebben van koopkracht van 10% als ambtenaren. Nou, dat heeft er niks mee te maken, hè? Ja, maar je krijgt compensatie uh, ten opzichte van, van, uh, van wat, je, wat je al jaren hebt misgelopen. En ja, maar de CEO's in het bedrijfsleven zijn natuurlijk wel gegroeid. Maar ambtenaren zijn niet de enige mensen die in dit land uh, zeg maar boodschappen doen bij de Albert Heijn. Volgens mij heeft iedereen last van inflatie uh, uh, toename. Uh, dat, dat zegt niet iets over ambtenaren. Dat hebben we met z'n allen moet je dat opbrengen. Maar ambtenaren moeten, vind jij, altijd maar weer gecompenseerd worden. Nee, ik vind niet dat ze gecompenseerd moeten worden. Ik ben het ook eens geweest met, uh, de, met de nullijn van de afgelopen jaren. Daar kon ik ook mee leven. Alleen de nullijn continu doortrekken bij de ambtenaren, dat vind ik de gek worden. Oké, okay, heel cool. Je hebt het gezegd, dankjewel. Heel cool Hof uit Bijlen. Uh, Thean Benders. Uh, Eerdmans, u bent het mee eens. Hiervoor krijgen ze baanzekerheid terug. Dat zegt hij op Twitter. En keer Romkes doet hetzelfde. Hebben de ambtenaren deze crisis veroorzaakt? Dan zou ik de stelling kunnen verdedigen. Maar nu vindt hij het makkelijk graaien van mij. U kunt mee twitteren op hekje eens, hekje oneens. De nullijn voor ambtenaren is helemaal prima uit te leggen. Zometeen hoort u Martijn van de Kooi. Uh, dat is over redacteur van Ambtenaren Nieuws. En dat is heel iemand uh, die er veel van weet. Dat vind ik mooi. En ook hoort u straks Corrie van den Brink. En zij is van FNV Cabo. Nou, daar kan ik ook een mooi appeltje mee schillen. Geef eerst naar meneer Van Harskamp uit Apeldoorn. Goedenavond. We net, uh, Joost, uh, goedenavond, Wim van Harskamp uit Apeldoorn. Die hadden net over de gouden kooi. Uh, de ambtenaren zitten ijzeren kooi, gebonden. We uh, zijn die 2% die erbij komt. Dat is een sigaar uit eigen dood, Want ik heb zojuist nog nagekeken. Vo sinds september vorig jaar ben ik er netto 150 euro op achteruit gegaan. Per? Per maand. Ja, dat is veel. Dat is fors. Ja, je bent alleen niet de enige. En ik ben semi-ambtenaar. En met al mijn collega's zitten 200 euro bruto ho hoger dan dat ik zit. Dus ik ben er al netto gemiddeld 250 euro per maand op achteruit gegaan. Ja. Ik en heb de overheid, die, de, de politiek ook, die moeten eens een keer uh, voor iedereen gelijk doen. En niet iedere keer uitzonderingen maken. Kijk, we hebben het niet slecht. Nee. Niemand heeft het hier. Weinig mensen in Nederland hebben het slecht. Ja. Maar iedere keer maar weer uitzonderingen, dit, uitzonderingen, dat. Als je nu vanmorgen in de Telegraaf ziet, wat zie je dan? Dat de hoogste inkomens gaan er het minst op achteruit. Nou, dat, dat er hangt aanpakken. er maar net vanaf. In ieder geval de ouderen gaan er behoorlijk op achteruit. Die worden nergens gecompenseerd, hè? de, de nee, gepensioneerden, is, die zijn ook de, de, allemaal de pineut hier in Nederland. Maar de, de hoogste verdieners gaan er, er minst op achteruit. Nou, maar dan geef ik nogmaals. Er zijn vele groepen die wel erop er op achteruit gaan. Ja. Die krijgen geen enkele compensatie. Er zijn gewoon ondernemers die gaan failliet. Nee. Er staat niemand ja, met een belletje klaar. En dan zeg ja, jij gewoon, top. er moet meer geld naar ambtenaren. Nee, ik zeg niet dat er meer geld bij moet. Maar dat er die paar tientjes die er nu net bij komen, is iets minder meer. Oké. Okay. Ha, meneer Van Haarskamp, dankjewel. We gaan zo spreken met Martijn van der Kooi. Ik ga nog even die tweets bekijken. Roderick HV zegt oneens. Een sigaar uit eigen doos. Nou, dat zei meneer Haarskamp net ook. En Roderick, eh, dat, die heb ik net gezegd. En hij, Peter hij koopt mij. Hallo Joost, ik ben het oneens. Ik heb al vier jaar een bevroren salaris. Au, dat is koud. Dus met de inflatie ben ik er dus 10% op achteruit gegaan. Nou, veel ambtenaren laten zich horen. U kunt zich ook nog laten horen voor deze avondspits. Een lijn vrij 0800 1121. Als u nu belt, komt u direct in de show en kunt u reageren op mijn stem. In de avondspits, nul lijn voor ambtenaren is prima te verdedigen. Ik zeg hallo Martijn, of gaan we eerst naar Corrie. Sorry, Corrie van Breng. goedenavond. Ja, dag Corrie, ik hoor, ik hoor je. Hallo. Dag Corrie, als ik dat mag zeggen. Jij mag Joost, ja Jij mag Joost zeggen. Corrie van Breng van de FNV Abver Cabo. Ik zeg de nul lijn voor ambtenaren de komende jaren in de crisis is prima te verdedigen. Ja, is een vreemde stelling, dat moet natuurlijk... Ongelooflijk slecht. We hebben juist nodig dat mensen kookkracht krijgen. En het is van belang dat we de economie gaan stimuleren. Dus juist deze groep... Ja. die al sinds 2011 nul heeft... die moet er echt nu bij krijgen. Maar nou bedacht ik deze stelling vanochtend... Hè, omdat ik dat een van de betere maatregelen van Rutte vind. <lacht> um, dat, dat is van mij bekend. Maar nou werd ik ingehaald door het pensioenakkoord... fantastisch gesloten vanmiddag... waaruit blijkt dat ambtenaren er nog eens verdorie... 2% procent in koopkracht op vooruit gaan... terwijl de rest van Nederland staat te kijken... met, uh, met de tranen in de ogen. Um, kun je dan niet begrijpen dat ik zo'n stelling lanceer? Nee, kijk, ik hoop wel dat je beseft... Dat euh, dit kabinet één ding goed doet en dat is verwarring zaaien. Want iedereen moet beseffen: dit is geen loonsverhoging. De compensatie bedoel je vanuit het, vanuit het verleden, wat meer gezegd is nu? Zij, nee, het is geen loonsverhoging. Als je kijkt naar wat die cijfers betekenen, dat betekent dat ambtenaren volgend jaar minder betalen voor pensioencremie, waardoor daardoor krijgen ze ook een verslichtering Dus gaat dat nou niet verwarren met een loonsverhoging? We hebben een sociaal akkoord. Daar staan afspraken in over de nullijn. En wat ons ja. betreft staat die nog steeds. Dat zeg je nou, maar bijvoorbeeld Wintjes heeft gezegd een paar dagen geleden. Dat stond helemaal niet in het sociale akkoord. Die nullijn. Nul nou ja, wij hebben die afspraak, uh, wij FNV, in ieder geval ook wel gemaakt. Ik bedoel, je hebt het onheerd gehoord. Dat is voor ons een heel belangrijk punt. We gaan niet één groep extra treffen. Iedereen heeft het moeilijk in deze tijd. En dan ga je niet één club zeggen. Jullie duwen we nog wat verder naar beneden. Nee, want die het is tijd precies. Maar Corrie, het is eigenlijk precies andersom. Er is één club die wordt omhoog geduwd en dat zijn de ambtenaren. Nee, er is één club die een ongelofelijke verslechtering heeft van, van hun pensioen. Nou, dan zeg ik eigenlijk in mijn intro ook van loyaliteit. Hè. Ambtenaar word je niet omdat je nou verschrikkelijk rijk wil worden en een Ferrari wil rijden. Ambtenaar word je uit een betrokkenheid, uit een. een, een, een ja, hè, voor de samenleving iets betekenen. Dan is het toch ook ja. niet zo gek dat je dan ook meegaat de trap af als het eens dus eventjes tegen zit? Nee, vergeet even dat wij gewoon ook voor ambtenaren over een reële lang willen, willen onderhandelen. En niet omdat zij dienstbaar zijn aan, uh, aan het publieke domein. Dat zij dan bij voorbaat al op nul gezet worden omdat uh, er allerlei beleids- uh, en beslissingen vanuit de regering komen waardoor wij... Ja. En op een veel hoger tekort komen. En dat vinden wij niet terecht. Nee, oké, okay, dat, dat, dat, dat is een, goed een goed lijn... Goed, is. goed, die wordt van links rechts wel gedeeld. Nou ja. heb ik eigenlijk... Ja. Weet je waar ik denk, Corrie? Dat een heleboel mensen het wel mee eens zouden zijn... als er nou eens wat minder ambtenaren zouden komen... die wat meer verdienen. Dan denk ik dat je er <lacht> veel meer steun zou krijgen. Ja. Nou ja, wij, wij zouden het toejuichen... als we gaan kijken naar een efficiënte overheid. Dat is een van de dingen waar we afgelopen zomer ook heel actief mee bezig zijn geweest om te vragen aan alle medewerkers... hoe kan het beter, hoe kan het efficiënter? En dan zie je dat de mensen ja. op de werkvloer, ook al die ambtenaren... Gewoon hele goede ideeën hebben hoe het efficiënter kan. Nou, dat hoe hebben we aangeboden ze? aan ja. de minister. Ja. Maar hij doet er weinig mee. Nou, maar dat is, dat is, de, dat is de conclusie van, van ons hele leven. Want alles wat, wat met ambtenaren te maken heeft, het gebeurt nooit. Want iedereen verzint van alles. Alleen het wordt niet uitgevoerd. Ik zou zeggen: minder ambtenaren, je kunt wel zeggen efficiënter werken. Nou ja, dan, dan moet je blijkbaar minder koffie drinken of zoiets. Het gaat er mij om: minder ambtenaren, dan kun je de goede beter belonen. Nou ja, wij zeggen dat het uh, dat wij heel graag mee willen denken. En ik zei al over die efficiëntie, wat kan beter. En ik zeg maar even, het was een heel simpel voorbeeld over de mensen van, uh, van het gevangeniswezen. Hè? Waar, waar zo ja. ongelooflijk op ja, gesneden ja. wordt. Nou, die hadden een, een heel simpel voorbeeld. Zij mochten, in het begin mochten die gevangenen gewoon gras maaien. En nu werd er van uh, centraal vanuit Den Haag gezegd. Dat mag niet meer. Nu moeten ze voor 10.000 euro een bedrijf inhuren. Dan ben je gestoord bezig. Dan luister je niet naar de mensen op de Ja, werf. nou, daar, daar ben ik het wel weer helemaal mee eens, Corrie van Brenk. Dat moet ik je eerlijk zeggen. Want ik, ik mocht in de gevangenis ook alleen maar verfpakketjes in elkaar zetten. Dat, dat toen ik onschuldig <laughs> overigens vast zat hoor. Een week lang. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Corrie van Brenk, ik wil je zeer bedanken voor de reactie in, in de avondspits. Van de FNV-advocabo. Dankjewel, Corrie. Zometeen dus Martijn van der Kooi, niet onze Binnenwatcher alleen. Hij is ook hoofdredacteur van Binnenambtenaren Nieuws, zeg ik. Ambtenaren Nieuws, dat is hem. Martijn van Wijgaarde reageert op mijn stelling: nul voor de ambtenaren vasthouden. Oneens, toen ik zeven jaar geleden ambtenaar werd, heb ik voor gelijkwaardig werk vijf procent plus een leaseauto ingeleverd. Sindsdien nauwelijks een verhoging. Ja, om rijk te worden, nogmaals, moet je geen ambtenaar worden. Rob Marsman uit Wageningen. Ja, goedenavond met Rob Marsman. Inderdaad, dus Wageningen. Yes. Nou, ik. Ik vind het een belachelijk iets wat er vandaag weer gaat gebeuren. Het is weer iedereen een beetje zand in de ogen strooien. Ambtenaren, of je nou elektricien bent of kok bent als ambtenaar, of je bent het in het bedrijfsleven. Wat is de toegevoegde waarde als je ambtenaar heet? Wat is de toegevoegde waarde als je kok of elektricien bent in de ja. zorg, of je bent in het particuliere? Ja. Het is allemaal zand in de ogen. Wat bedoel je nou zo... precies? Ja, wat vind je nou mensonterend? Nou dat. Als je ambtenaar bent er 2,5% bij krijgt. En omdat je geen ambtenaar bent, moet je maar gewoon in leven. Net ja. als er mensen die bejaard zijn, met mensen met pensioen. Mijn pensioenfonds wordt gewoon weggegeven door mijn werkgever. Ja. De resultaten, weggaan dus er zo gigantisch op achteruit. Ik denk... Maar even terug te komen op ja. de ambtenaren. Ik vind het. Echt heel erg slecht, wat hier gebeurt. Okay. Dit gelooft toch niemand meer? Rob, dankjewel, Rob Marsman. Ik ga snel naar Dick Geubels uit Terapol. Oh, goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Oh, ja. Uh, dit is uh, allemaal zand in de ogen strooien van de gemiddelde Nederlander. En ik zal het uitleggen. Um, uh, de Nederlandse regering wil uh, de ambtenaren op de nullijn. Ja. De vakbonden willen dat niet. Er is nu een pensioenakkoord afgesloten ja. waaruit blijkt. Dat de ambtenaren 2% op vooruit gaan. Ja. De regering hoeft geen gas terug te nemen. De vakbonden zijn gelukkig. Ja. Iedereen gelukkig. En het gewone valk maakt zich weer druk om niets. Want wij kunnen dat toch niet veranderen. in deze club, waardoor we geregeerd worden door ambtenaren. en door dit soort politici. die nou ja, wij op dit moment in Nederland aan de macht hebben. Ik neig ernaar nou om, om jou als een medestander uh, te betitelen dik van nou, mij dus vanavond. Dat mag je vinden, maar dat is wel mijn mening. Ja, je vraagt ja, mijn mening. Ik ben dus het ik nou toevallig. Niet met eens zijn. zijn onze meningen volgens mij gelijk in, Dick. Dat, dat vind ik het leuke ervan. Het dus... er, er is gewoon zand in de ogen stroom. Het ja, ja. ja. maakt geen ene moer uit. Iedereen is gelukkig. Ja, dus uh, de regering die hoeft geen gas terug te nemen over, over uh, uh, huh? de nulnorm. En de ambtenaren die, en de vakbonden kunnen zeggen... Nou ja, oké, okay, sorry ja. jongens, we krijgen die ja. nullijn niet ja. voor elkaar. Maar ja. we hebben wel 2% meer salaris in verband met het hele pensioenverhaal. We Dick. worden gewoon belazerd. Goed gezegd, Dick Geubels, dank je wel. Hek je eens of hek je oneens op mijn stelling? 01 ambtenaar is prima te verdedigen en u kan ook nog gaan bellen hoor. 0800 1121 komt u bij mij in de show spits terecht. Martijn van der Kooi, goedenavond. Martijn, dan ben je daar. Ja, goedenavond Joost, Hallo, Ik ben welkom. Ja, Dit keer als hoofdredacteur van ambtenarennieuws. Uh, Klopt. Dat is to the point vanavond. Zeg Martijn, euh, nou, ik had net een heel gesprek met Corrie van Brenk euh, ja. van Afrika, heeft je het gevolgd hebt. Um, zeker, zeker. Ik heb het gehoord. Ja. Nou, jouw reactie er, er maar eens bij zetten. Nou, ik vond dat de spijker op de kop sloeg. Ze zei, we willen allemaal toe naar een efficiëntere overheid. Toen zei hij, dat die komt er nooit. Of is het tot nu toe nooit geweest. Ja. En eigenlijk zit daar de sleutel tot het hele probleem. Want uh, de overheid is heel groot. Geeft veel te veel geld uit. Er komt veel minder geld binnen dan er wordt uitgegeven. Mm -hmm. En als je dan kijkt op waar kunnen we dat geld vandaan halen... om te bezuinigen, hè, om dan uiteindelijk op die 3% of daaronder uit te komen... Ja, dan kom je al heel snel op oplossingen als de nullijn. Dat is een soort van, van automatisme, omdat daar heel makkelijk... Hè, er werken ja. ongeveer een miljoen mensen in de publieke sector Precies. in Nederland. Nou ja, Als je die allemaal 40 euro per maand uh, minder geeft... dan zit je al op 500... Miljoen per jaar. Ja, het gaat heel hard. hard. Ze, nee, ze verdienen dus, samen is, rond de 50 uh, miljard, hè, even voor de duidelijkheid. Dat, dat nou, verdienen allemaal. Nou. Dus het, is, het gaat om enorme bedragen. Alleen de echte keuze is... als je de overheid uh, kleiner maakt... dan uh, kun je ook zorgen dat de inkomsten en de uitgaven in balans zijn. Ja. Dat zijn een soort noodoplossingen, want op de lange termijn is het natuurlijk zo dat die ambtenaren veel minder verdienen dan in het bedrijfsleven. Is nu niet erg, want er is heel weinig werk. Iedereen is blij dat hij een baan heeft. Ja. Maar als je op een gegeven moment weer een bloei hebt van de economie... hebben we eerder meegemaakt, dan wil niemand ambtenaar worden. En dan moeten die salarissen weer omhoog. Is is eerder ja. gebeurd in de jaren negentig. Uh, en dat gaat dan ook weer gebeuren. Dus ik zou zeggen... Kijk nou eens naar het probleem, dat is die hele grote overheid en ga daar aan werken. Want ja, maar precies. Dan maar, kun je als overheid minder uitgeven? Maar dan ben ik weer voor het model Singapore, zeg maar, waarbij je niet, uh -huh. mensen, op, niet mensen ophangen hoor, maar gewoon het idee. Okay. Nee, oh, dat wees dat, gerust, ja. maar wel het idee dat je de beste ambtenaren kiest. Dus ook weinig ja. ambtenaren, maar die je dan ook vorstelijk betaalt. Ja, en die verdienen in Singapore ook echt heel erg. Ja, veel, dat, hè? dat is bedoel, de bovenklasse. Uh, ja. Dat, dat, ja, ja, maar ik bedoel, de ambtenaren salarissen lig, liggen gemiddeld veel, en veel hoger dan in Europa. De corruptie ligt. Veel en veel lager. Dat is ook heel interessant. Ja. Als je gepakt wordt... krijg je nog net niet de doodstraf... of word je opgehangen... maar dat niet veel. veel. Hm. Dus... In Singapore hebben ze het wat dat betreft heel goed op orde. en ja. Ik ben er zelf ook geweest. en uh, nou ja, het, is het ligt er fantastisch bij. De uh, straat uh, iedereen blij en gelukkig. Ja. Dus, nee. Wat dat betreft misschien wel een goed voorbeeld. de collectieve sector is dat wel een voorbeeld denk ik. Martijn, blijf nog hangen. Ik wil je aan het eind nog even spreken. We gaan ondertussen naar de bellers. Uh, nog even kijken op Twitter. Ben Timmer zegt helemaal mee eens. Ik werk in het bedrijfsleven en de eigen zaak. Sta al sinds 2008 stil in de Dus van harte met mij eens. Om de nullijn voor ambtenaren in te voeren. En ook te verdedigen, zoals ik dat doe vanavond, luisteraars. Daniel van Straten belt in uit Zutphen. Ja, onderweg ondertussen, maar uh, inderdaad uit Zutphen, Joost. Goedenavond. avond. Hoi. Ik, uh, ik ben het volledig met je eens. Ik ben zelf uh, ook oud-ambtenaar uh, in het onderwijs. Um, een stuk solidariteit uh, is denk ik iets goeds om uit te stralen. Zeker als, uh, als het vanuit de overheid komt. En dat ben je als ambtenaar of semi-ambtenaar. Um, dus uh, uh, iedereen uh, op nul lijn of erop achteruit. Dan denk ik ook de ambtenaren zeker niet erop vooruit. Um, en er was nog een discussie over die 2%. Dat is inderdaad ja. een sigaartje uit eigen doos. Um, ik denk niet dat de ambtenaren er in pensioen op achteruit gaan. Um, ze doen alleen wat langer over het opbouwen van hetzelfde nou, pensioen. dat is het. Um, Precies. Ja. En, maar dan nog, ze wel dan gaan we wel we in kopen. op vooruit natuurlijk door die, door die deal. Dat, dat kun je wel zeggen. Ja, klopt. Ja, ja, ja, nou, ben dan helder in je communicatie. Zeg, uh, we houden de nullijn vast... Uh, maar we mogen, uh, omdat we overheid zijn en uh, wat we zeggen hebben over die pensioenen, uh, mogen wij daarin rommelen. Uh, we rommelen er daar zo in dat er 2% bij komt. Ja. Hoera voor de ambtenaren, jullie hebben een extraatje. Ja, dat is echt, als je in het bedrijfsleven werkt, dan mag de overheid over de pensioenen over het algemeen weinig zeggen. Um, en dat zou het uh, bedrijfsleven voor uh, hun eigen werknemers uh, wel Precies. kunnen doen. Daniel, dankjewel. Dat is inderdaad de lijn. Dat is ook de, de duidelijke en eerlijke communicatie. Meneer Gelder is er niet mee eens uit Utrecht. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik ben het er inderdaad niet mee eens. Uh, ik denk dat jouw partij uh, een beetje blauw-oranje is. En uh, daar hebben we zo'n hele mooie gozer van gehad. Een ene meneer Zalm. Mm. Die had op een gegeven moment een vergunning gegeven aan de DSB-bank. Ja. Nou, die op 29 punten uh, niet voldeed. Dus nooit een vergunning had mogen krijgen. Een half jaar later zit hij daar zelf als directeur. En uh, ik ben... Uh, ja. We wel iets terug gaan, waar wil je naartoe? Want, de crisis uh, komt niet door de ambtenaar? Nou, de, de, de crisis, de crisis die komt natuurlijk van de banken vandaan. Dat nee, is, maar dat goed. Is, uh, dat, dat, Niemand dat geeft de ambtenaren de schuld. Alleen, het is een beetje heel veel gevraagd om nou weer met lo looneisen te komen. Hè, terwijl iedereen uh, moet inleveren. Daar gaan we nou, Ja. Er is, ook iets aan, er is ook iets aan vooraf gegaan. Ik bedoel, we zijn jarenlang uh, zijn we ontzettend rijk geweest. Opeens komen er overal miljarden vandaan. Niemand weet waar ze vandaan komen. Maar die zijn er dus blijkbaar al die tijd geweest. En al die tijd hebben de ambtenaren nooit iets bijgekregen. Ja. Uh, gaat het bedrijfsleven, gaat er 5% op vooruit. Ambtenaren krijgen 1,3%. Nou, dat is, jarenlang is dat zo doorgegaan. Dat is, ja. uh, nu, nu, nu eindelijk een keer dat, uh, dat de ambtenaren er een keer wat bij krijgen. Ik vind ja. het niet meer dan terecht. Okay. Ze hebben al die tijd op nul gestaan. En uh, het no. wordt langzaam een keer tijd. Dankjewel, verhelder. Moet... Bedankt, want ik sluit de rij. Omdat ik het laatste woord nog even naar Martijn wil. Korte reactie nog, het laatste van jou, Martijn van der Kooi. Ja, nee. Nou ja, wat we natuurlijk gaan zien is dat, uh, dat de bonden, hè, want dit is natuurlijk allemaal afgestemd, uh, hier toch wel genoegen mee gaan nemen volgens mij. Hè? Dat, dat via het ja. pensioen de ambtenaren ik... dit toch wat, wat bij krijgen is toch, ja. uh, via die omweg, want volgens mij is dat allemaal in de achterkamertjes uh, Zou dat nou goed, uh, zo zijn? Joh? Ze hebben zelfs het CPB nou, verbaasd hiermee. Okay. Maar... Ja, ja, kan... nou ja ik, ik, ik heb het idee dat er wel signalen zijn uh, afgegeven, omdat Natuurlijk, uh, uh, FNV ook heeft gezegd, hè, van die nullijn is ons heilig. En dat was nog maar een paar dagen geleden. Ja. En kijk eens, de ambtenaren krijgen er wat bij. Um, kan. Maar, ja. Goed. Het, kan, het kan ook toeval zijn, maar het is uh, zo gaat het. Martijn van der Gooi, dank voor je toelichting. Hoofdredacteur Amtenaren Nieuws, bedankt voor het luisteren. Tot zover het verkeer van rechts op uw radio. Um, ja, straks gaat kunststof hier verder met schrijver Mark Porter. Hij geeft ons een blik in de geheimzinnige wereld van de Jehovah's Getuigen... met zijn net verschenen autobiografisch debuut De Waarheid en het Koninkrijk... Hoofdpersoon Mario moet ongelooflijk ervan overtuigen dat de wereld vergaat... terwijl hij niet toegeeft aan de verleidingen van de slechte wereld. Nou, nou, nou. Luisteren maar. Zometeen dus na zeven, hè. Radio Roeptoeter. Dank u ondertussen voor het luisteren en reageren. Volg ons op twitter.com, apenstaartje, avondspitswnl en via apenstaartje Eerdmans Morgen Prinsjesdag. Veel plezier ermee. We zijn er zeker weer vanaf half zeven. Morgenavond met een nieuw gesprek van de dag. Heel fijne avond en graag tot morgen. Dan kom je tot... Twee dingen. Two. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke maandag in september hartstocht voor het onderwijs. Deze maandag met twee gasten die lyrisch zijn over technisch onderwijs en wetenschap. Hoe brengen zij hun enthousiasme over op studenten? Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Als een supermarkt in één klap meer dan duizend producten in prijs verlaagt...